Van oorschot. Een partijleiderswissel bij BBB. Caroline van der Plas geeft een stokje over aan Henk Vermeer. Mona Keizer is dus niet geworden, terwijl ze eerder wel werd binnengehaald als nummer 2 van de partij. Van der Plas zegt dat het tijd wordt voor een nieuwe stap voor BBB. Ze wordt nu gewoon Kamerlid.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 En er is een kans dat de nieuwe aanwezige van Feyenoord, Raheem Sterling... zondag voor het eerst in actie komt tegen Telstar. Trainer Robin van Persie zei op een persconferentie... dat hij Sterling speelminuten wil geven. De 82-voudig Engelse international zou nog niet fit genoeg zijn... voor een hele wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online... Er trekken buien over het land en het is 3 tot 8 graden. Ook vanavond blijft het regenen. Vanaf morgen wordt het een stuk zachter met een maxima van 8 tot 12 graden. En dit was het nieuws. Op Slam. 5 uur. Slijmertje verkeersopdate door Flitsmeister. Op dit moment 122 kilometer in vertraging. En dit zei ze vanaf een kwartier, of die met een bijzondere oorzaak. De A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Barneveld 17 minuten. De A2 Utrecht en Bos voor de Lingenbrug een kwartier. En de A4 Amsterdam-Rotterdam voor de Plaspoolpolder 17. De A9 amstelveen alkmaar voor Heemskerk 21 minuten. En de A12 Arnhem-Obauwse voor de grens met Duitsland. De hoofdrijbaan afgesloten door een grenscontrole. En daar 21 minuten. En dan de A37 Knooppunt Holsloot-Mappen voor de grens met Duitsland. Uitsland, daar 18 minuten vertraging. En de laatste op de A58, Eindhoven-Tilburg voor Moergestel. Uh, daar doe je er op dit moment 26 minuten langer over. Sterk als je erin staat daar, dit is de Slammix Marathon... met de 15 heetste op de dansvloer op dit moment. De Slammix Marathon chart komt eraan. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door looping.nl.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 Weekend. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Ja. Dit is de Slam Mix Marathon. We count it down. Mix Marathon. Mix Marathon. Chart. Yes. De officiële start van het weekend. De 15 heetste op de dansvloer op dit moment. Het is 5 uur geweest, daar gaan we met een gloednieuwe Slam Mix Marathon Chart. En weet je het nog? Vorige week waren dit de drie grote winnaars: Are you ready? 3. Past op 3, Getta Moorten. Black 2. Max Stardom van de compositie af: Vegeta 1000 op 2. En. de nieuwe nummer 1, Cascadence Sit and Fish and Nerd. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Een nieuwe Slam Mix Marathon chart. Maar niet voor Tiga. Mind Dimension, uit de lijst verdwenen. Benny Benassi, discotheca, vind je niet meer terug. En Vintage Culture, last is na zes weken verdwenen. Krijg je wel die drie nieuwe binnenkomers voor terug. En de eerste daarvan zometeen op nummer 11. Russische producten. Eigenlijk worden ze geboycott. Behalve de vodka dan deze vrijdagmiddag borrel En ook deze laten we maar toe. Matthias en Setko uit Rusland. Pull up, de sluiten op 15. Again. Go hard and do it again. Push yourself, don't hold back. Unstoppable, let's do it again. Alright. Do it again. Go hard and do it again. Push yourself, don't hold back. You're unstoppable. Let's do it again. pull up on that. You will just pull up on that. Anytime we pull off this man, anytime we pull off this man. Pull up this man to the bows and. This man. Yeah, we just pull up on that yeah, we just pull up on that Anytime we pull up this man Anytime we pull up this man, man, man, man, man, man, man, man, man Pull up this man, cause the balls at... zijn advocaat ontslagen heeft. Want ze hadden de rechten niet voor elkaar. En Shut It Down is dus down. Je kan hem niet meer luisteren, je kan hem niet meer downloaden... ...maar gelukkig zijn we goed in archiveren en daarna hadden we hem ergens nog. De dansvloeren laat hij nog steeds koken en daarom op 14 deze week... ...in de mix manathon chart De 15 heetste op de dansvloer op dit moment als het weekend begonnen is op Slam. Met zometeen de eerste nieuwe binnenkomer op nummer 11, die is van Fisher En nu Thomas Nielsen, Bad Habit. Op 13. <middels> Charts. De 15 heetste op de dansvloer op dit moment. Je hoorde Korolova en Empty Skies op nummer 9. Hebben we een nieuwe nummer 1? Of is het nog steeds Cascade en Vision blur? Je hoort het als je blijft luisteren. Met nu een nieuwe binnenkamer, Essie en Make My Day. And the gym is open. And then just look for me. me, don't I can get who I satisfaction Push for me, and then just look for me, don't I can get who I satisfaction Satisfaction. Satisfaction. fraction That Satisfaction, satisfaction. satisfaction. satisfaction.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 Don't freeze. I'm a god like a fight machine.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 15 heetste op de dansvloer op dit moment. Het is de Mix Marathon Chart. En je hoorde Aardbad. Rehab en Stylo. Byte Machine Vier weken in de lijst en op nummer 6. Snel op de vijf in. Met de track die vorige week van de nummer 1 positie gestoten werd. En nu nog verder terugzakt. Max Tyler. Zijn remake van de classic van Free Drives. Grease 2000.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 Fishing Birds